Vijf uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Wielrenner Lance Armstrong zou overwegen om zijn dopinggebruik toe te geven, schrijft de New York Times op basis van bronnen rond de wielrenner. Volgens de krant hoopt Armstrong dat hij na een bekentenis zijn sportcarrière kan hervatten. Het Amerikaanse antidopingbureau USADA bracht vorig jaar een rapport naar buiten over doping in de wielerploeg van Armstrong. Texaan weigerde zich te verweren tegen de aantijgingen. Daardoor raakte hij zijn zeven eindzegers in de Tour de France kwijt. De directie van het ziekenhuis in de Duitse plaats Heilbronn, waar de omstreden Nederlandse neuroloog Ernst Jansen Steur werkt, wil niets kwijt over de aanstelling van Jansen Steur. De directie wil niet ingaan op vragen van de NOS. In Nederland loopt een omvangrijke strafzaak tegen Jansen Steur. Onder meer omdat hij zijn patiënten vertelde dat ze ernstig ziek waren, terwijl dat niet zo was. Op basis van zijn diagnose zijn mogelijk onnodige hersenoperaties uitgevoerd. In Nederland mag Jansen Steur niet meer werken als neuroloog.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 De beediging van de Venezolaanse president Hugo Chavez kan worden uitgesteld als hij om gezondheidsredenen niet in staat is om de ceremonie bij te wonen. Dat heeft vice-president Maduro gezegd. Chavez werd vorig jaar herkozen. Op 10 januari moet hij worden beedigd voor een nieuwe termijn, maar de vraag is of hij op tijd terug is in zijn land. Hij heeft kanker in zijn bekken en wordt in de Cubaanse hoofdstad Havana behandeld. De geruchten dat het zeer slecht gaat met, acht, met de 58-jarige president worden steeds sterker. Dan het weer, bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt vanmiddag zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend en met we bedoel ik technicus Ewald van Tienen en ik uw gastvrouw Nora. Tussen zes en zeven kunt u luisteren naar de radio van 2013. Een programma gemaakt in 1983, toen met de welluidende titel En dan nu de toekomst. In dit uur een compilatie van gesprekken met Monique Toebos... geboren in 1948, vorig jaar op 24 november overleden aan longkanker. Dan zult u waarschijnlijk denken die heeft misschien wel pittig gepaft. Allerminst, zij rookte helemaal niet. Toebos werd in de jaren 80 bekend met VPRO-registraties... van aanvallen van uitersten op het Hollandfestival. Ze had een gescholde stem en had daarnaast nog meer talent. Ze regisseerde, was beeldend kunstenares en performer. Onze collega Marjoke Roorda is in het archief gedoken... en kwam als eerste met een fragment uit 1992. Het is een kort gesprek met Monique Toebos... over de door haar bedachte Engelenzender... die op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad... via de autoradio te beluisteren was. Toebos componeerde de muziek en door middel van een computerprogramma... verandert de muziek voortdurend. Durend. Ze vertelt dat ze van de professor-dokter van der Leeuw-stichting... de opdracht kreeg om, tussen aanhalingstekens... in deze tijd opnieuw een schuilplaats te creëren. Uh, het project is een uh, idee geweest van de stichting... Uh, de professor-dokter van der Leeuw-stichting... om uh, in deze tijd... Een, opnieuw een schuilplaats te laten creëren door een kunstenaar. Vroeger werden we natuurlijk kerken gebouwd door architecten, kunstenaars samen... om een, een mooie schuilplaats te leveren voor de mensen. En aangezien dat geloof zich natuurlijk op een hele vreemde manier terugtrekt... uit het bewustzijn van de mensen, hebben zij gedacht... hoe kan je nou op een moderne manier opnieuw een schuilplaats creëren voor de mensen. Het enige is dat... Uh, bij een schuilplaats, iedereen toch eigenlijk denkt aan, een, aan materie. Dus aan een gebouw of aan, uit een, aan, een, aan een, ja, een, een ruimtelijk iets. Een ruimtelijk element waar je in zou kunnen gaan. Dus ik dacht, hoe kan ik vermijden dat... Uh dat er weer opnieuw een of ander huisje wordt gebouwd. Want dat is dus iets wat kennelijk toch niet meer voldoet. Want anders zou iedereen toch wel naar die mooie schuilplaatsen gaan die er nu zijn. Mooie kerken, mooie kleine gebouwtjes die al zodanig bedoeld zijn. Nou, die worden niet meer opgezocht. Hoe kan ik nou op een andere manier de mensen toch bij wijze van spreken... bijna ongemerkt erin brengen? Dus dat was een manier om het via de radio te doen. Op het moment dat ik aan die auto denk, denk ik... Wat, met wat kan je als je in de auto zit in contact komen, dat zijn natuurlijk, ja, dat zijn eigenlijk voornamelijk gedachten. Dus wat, wat is een metafoor voor gedachten? Dat is een beeld opnieuw. Op het moment dat je een beeld hebt, dan, dan heb je ook een vorm. En de vorm werd voor mij dan automatisch de engel. Die daarboven als een soort, dat heb je natuurlijk zelf ook als je in de auto zit, heb je toch altijd van, nou ik hoop dat ik uh, veilig thuis kom. Niet dat daar meteen zo'n engel bij uh, komt, maar dat is een, je hoopt dat iets, iets jou. Daardoorheen loost. Engelen moeten een zendmachtiging hebben, blijkt nu. En die heb ik dan ook heel privé gekregen. En dat is al op zich een uniek verschijnsel: niemand heeft hier privé een zendmachtiging. U hoorde Monique Toebos in Schuim en As over haar Engelenradio... en wellicht is het toch een fragment uit 1994. In 2000 werd de Engelenzender uit de lucht gehaald... vanwege de hoge exploitatiekosten en de nieuwe zenderverdeling. In een aflevering van De Plek van 6 mei 1997 was zij ook de gast. Dat was een serie over het immer veranderende Nederlandse landschap. Meestal gepresenteerd door Marjoke Roorda. In deze aflevering is Gerrit Kalsbeek de onderzoekende verslaggever. Omdat Marjoke en Monique elkaar te goed kenden. En dan zou het een soort onderrondje worden. En dat is vervelend voor u, de luisteraar. Wel nu, plaats van handeling, Trintelhaven. Daar waar de Houtribdijk aankomt bij de nieuwe grond van de Flevolpolder. We hadden een postdijf hadden we en uh, we hebben hier geen uh, we hebben hier geen telefoon aansluiting. Toen hadden we dat een tijdje met een autotelefoon geprobeerd. Maar dat was toch uh, te duur. Als mensen wilden belden, dat kostte 1,50 per minuut. Nou, die dachten dan gelijk dat ze een poot wilden uitdrukken. Omdat uh, hier voor de rest niks was. Toen hebben we die autotelefoon hebben we weggedaan. En uh, toen hadden we een postduif hadden we hier zitten. En die was van iemand in Enkhuizen. En om vijf uur dan deden we een briefje aan die poot. Met de bestelling voor de bakker. De groenteboer en de slager. En die vloog dan terug naar Enkhuizen. Als hij zodra die dus op dat hok landde en dan ging door die schuif heen, dan ging er een belletje beneden en dan haalde die vrouw des huizes, die haalde die briefje van die postduif af en die ging dan de groenteboer en de bakker en de slager bellen. En dat was een beetje wat we dan iedere dag. Smorgens rekenen langs het huis, dan toeterde ik en dan kreeg ik in een mandje, kreeg ik weer die postduif, kreeg ik mee. Die zette ik hier zo in het halletje en dan, elke avond, ging er weer hetzelfde gebeuren. Iedere avond een uur of vijf bestelling maken. Postduif weg. En dat was natuurlijk gewoon een feest hier op dat terras. Dat je dus een briefje uitschrijven, de postduif, hup, de beest drie keer in de rond. En dan ging hij weer door naar Enkhuizen toe. De vierkante kilometer die wordt aangeduid met de RD-coördinaten. X is 156, 157 en Y is 517, 516 bestaat voor meer dan 90% uit water. En door dat water loopt de houtritijk van Enkhuizen naar Lelystad. Precies halverwege ligt een kleine haven... De Trintolhaven. Het begon zijn bestaan als werkhaven voor de toen nog aan te leggen dijk... die bescherming moest bieden aan de Waard. Die is er nooit gekomen. Nu ligt er slechts een groot schip en een kleine uitspanning met de naam Checkpoint Charlie. Je kunt er smullen van koffie met appeltaart en pannenkoeken. Maar ook automobilisten met pech worden door Henk en Jolanda Zwaan weer op weg geholpen. Wie ook pech heeft is geluidskunstenaar Monique Toebos... Ze heeft zojuist vernomen dat haar radiozender met engelengezang die uitsluitend op deze dijk te horen is, uit de lucht is. Ik kreeg hem namelijk ook niet, maar ik, mijn auto is voor zoveelste keer uit mijn auto... Uh, uh, mijn radio is voor zoveelste keer uit de radio... Nou ja, yes. even opnieuw, ja. hallo. Ja. Kun je nagaan? Totaal overstuur van zo'n bericht. Uh, mijn radio is dus voor de zoveelste keer uit de auto gestoten, dus ik heb alleen maar AM. Dus ik, ik krijg hem sowieso niet. Ehm... Um, dat is wel ernstig. Dat is heel ernstig. Ja. Goed. Als ze hem maar niet eruit hebben gehaald, dat zou namelijk ook nog kunnen. Waarom zou ze dat doen? Nou, omdat officieel de vergunning is verlopen. En wanneer? Uh, ja, die was eigenlijk al drie jaar geleden, of twee jaar geleden verlopen, maar hij is eigenlijk stilzwijgend toegestaan. Hè? Het feit dat hij, dat hij draait. Maar of de apparatuur is kapot, Het zou ook kunnen na 2,5 jaar continu draaien. Mag ik even afzekeren? Ja, bijzonder graag gewoon, vier Nee, dat ding is helemaal niet uh, ontvangen. Nee, wij konden hem niet ontvangen. We hebben bijna een half uur lopen zoeken. Misschien, Misschien... ja. En toen dachten we dat het nog iets met die planeet te maken had. Die, uh, ja. De, uh, Heel pop, ja. De baan, uh... Heel bob. Ja. Ik denk, nou, die is vertrokken. Ja, nou ja, het kan zijn dat de apparatuur kapot is. Nou, het toch wel heerlijk om jou maar even te zien daardoor hier. Ja, nee, dat begrijp ik. Je denkt, beter een levende engel dan, dan een <laughs> engel in de lucht. Samen besluiten Monique en onze reporter af te reizen naar de grote ptt Zententoren aan de voet van de Houtriepdijk in Lelystad, om daar op onderzoek uit te gaan. Henk waar moet ditmaal achterblijven. We hebben dus veel postduiven hier. In. Die landen gewoon dat ze dus uh, ja, gewoon, ja, de weg kwijt zijn. En die geven dan twee, drie dagen geven die voer en dan gaan ze meestal, vliegen ze weer weg. En dan hebben we hier een man en die vult de gastank. En dat is ook een vervoed hebben. En als ik nou een duif heb die dus gewoon binnenkomt en die ik vangen kan. En dat lukt meestal wel, want ze zijn vrij moe. En je kunt ook zien of ze uit goede hokken komen, want dan zijn ze makkelijk vast te pakken. Die beesten voelen zich vrij als ze in de hand liggen en zitten niet te merken om eruit te komen. Dan bellen we die man bellen we op en dan geven we dat nummer op. Hij zoekt dan uit waar die postduif vandaan komt. En dan krijgen we dus contact met die man van wie die postduif is. En dan komen ze soms komen ze die postduif halen en dat zijn veel Friese duiven. Dat zijn duiven die dus bijvoorbeeld in Frankrijk gelost worden... En dan uh, vliegen ze dus noordelijke richting, vliegen ze uit. Maar dan blijven ze dus net even te veel westelijk vliegen, omdat ze misschien in een grote koppel duiven zitten. En dan zouden ze de hoogte van IJmuiden zouden ze eigenlijk rechtsaf moeten. Dat ze net bij Amsterdam aan de rechterkant van het IJsselmeer terechtkomen. Staat er nou een sterke oostenwind, dan vliegen ze vaak te ver door. En dan moeten ze dus op een gegeven moment het IJsselmeer over en dat doen ze niet. En dan blijven ze aan de kust van het IJsselmeer uh, vliegen. En dan komen ze dus vaak hier uit, omdat ze het water niet over durven. Dus dan gaan ze over die dijk heen vliegen. En dan komen ze hier komen ze dan uit. Wat we dan doen is, we hebben veel uh, jonge luiwerken hier zo uit Lelystad. Dan maken we een schoenendoosje, daar doen we die duif in. Die nemen we ze mee op de bromfiets naar Lelystad. En laten ze ze s morgens in Lelystad weer uit. Want dan kan die weer, vanaf Lelystad hoeft die het water niet over. Dan hebben we, dat stuk om, hebben we hem al gebracht. En dan kan die dus van Lelystad door naar, naar Friesland en Groningen toe. Checkpoint Charlie is niet alleen voor vermoeide automobilisten, maar ook voor... Vermoerde ruijven, ja, zeker. Ja. Maar dan heb je het over beesten. We hadden op een gegeven moment, het jaar dat we begonnen, waren hier ratten. En we hadden dus dat houten pand gebouwd. En we moesten natuurlijk wel zorgen dat we van die ratten afkwamen. En er zit hier iemand op de dijk en die verzorgde hier zo dat het een beetje... Dat het een beetje laag gehouden wordt. En die zit tegen mij, nou, ik heb nog wel een fret voor je. Hij zei, dan moet je met een fret gaan werken. Dus we hadden een fret. Echt zo'n hele leuke grote fret. En euh, nou ja, dat was ons huisdier geworden. En hadden we onder het pand hadden we een PVC-pijp gebouwd. En daar kon die fret dan in. En dan deed ik er een steen op. En dan kon die onder het pand lopen. En dan kwam die aan de andere kant van het pand. Er zat weer een PVC-pijp onder de fundering door. kwam die er weer uit. En dat deden we iedere ochtend en dan vlogen de ratten er zo uit. Dus op een, nou met twee, drie dagen hadden we geen rat meer in dat pand zitten. En dat hebben we zo leuk gevonden, die fretten, dat we hebben er nog een paar bij gekocht. Want die beesten die vinden het ontzettend leuk om met elkaar te spelen. En iedere ochtend vier, vijf van die fretten erin. En onder de pand weg en van zijn leven geen ratten meer. Is het een leuke plek om, uh, om, om iets uit te bouwen? Ja, het is uh, een speciale plek is het. Wij hebben... Uh, het is nou, we hebben geen uh, voorzieningen bijvoorbeeld. Dat houdt in dat we onze eigen stroom uh, moeten opwekken. En uh, dus om een beetje licht te krijgen. We hebben popaangas om uh, te koken. En we moeten ons eigen water aanvoeren. We hebben een uh, tankje gewoon op een aanhanger en dan nemen we iedere dag vers water mee. Oh, dat is wel goed nog? Ja, dat uh, is uh, vers uh, Enkhuizen water. Dat uh, tap ik gewoon voor de deur weg en dat gaat in een klein tankje mee. En dat. Uh, we serveren hier uh, de koffie. Dus uh, je water komt hier van 15 kilometer ver. Uh, je maakt hier nooit wat mee natuurlijk? Nee, weinig. Ben je nieuwsgierig? Nou, we hebben natuurlijk, omdat we een beetje afgelegen liggen. hebben we natuurlijk uh, ja, de dingen die mensen hebben, problemen. die moeten we hier een beetje oplossen. Dat houdt in uh, dat we hier wel eens mensen binnenkrijgen. die uh, ja, een lekker band hebben, uh, geen water in een auto hebben, geen benzine hebben. Of uh, dat soort zaken. En die proberen we dan uh, te helpen. We hebben hier een uh, surfstrandje achter liggen. Er wordt uh, regelmatig uh, met harde wind, winter 7 en 8, wordt daar gesurfd. Veel door Duitse gasten die dat uh, weten. En uh, we hebben hier een klein reddingsbootje hier liggen. Waar we die uh, mensen van het water afhalen als het verkeerd gaat. Dus je ook redden. Uh, ja, we hebben uh, mensen hier zo. Uh, werken jonge lui die hier in de zomer zitten. En die zijn uh, lid van de reddingsmaatschappij, reddingsbrigade in Lelystad, en, en je ziet die, hier dan, die hangen hier een beetje rond in het dag. Ja, dat... exact, en uh, die mogen dat werk opknappen, die kunnen EHBO'en en, en uh, reanimeren en dat soort zaken, en dat is natuurlijk wel prettig op een locatie als deze. Is, hey, ik zag hier ook iets met duiken of zo. Ja, we geven duikservice, dat uh, houdt in dat er wel eens wat dingen overboord vallen, of dat er uh, wat schade aan schepen is, wat uh, mensen even willen weten, dan... Uh, halen we wel eens een touwtje uit een schroef, of we halen we wel eens een, een net eruit of een, een vuilnisjak. En dan kunnen ze weer doorvaren. Het is allemaal vrij lichtwerk. Want het is niet echt duikwerk. Maar het is, wij kunnen dan even onder water met, met de lucht. En dan kunnen wij eventjes voor die mensen Uzelf kijken. ook. Ja, dat doen we zelf ook. Maar je ziet hier niks in het water, toch? Nee, je, ziet, je hebt ongeveer een zicht van een centimeter of 20, 30. En, maar ja, dat is genoeg met een lamp om bij de schroef te komen om te kijken hoe het, uh, hoe het ervoor staat. Dus dan kunnen we hem er eventueel even afhalen en de touw eruit halen. Het is geen duikersparadijs hier? Het is hier geen duikersparadijs, nee. Het is uh, de harde kern. <laughs> Inmiddels zijn Monique Toebos en onze verslaggever aangekomen bij de maar liefst 150 meter hoge zendmast van de PTT. Voor de deur staat een auto van de Nozema geparkeerd. En dat is juist de instantie die Monique nodig heeft bij het opsporen van het euvel dat haar engelen belet hun zegenrijke werk te doen. Het is toch veel dat je dat dan niet weet. Dat he? je ja. het allemaal zelf moet controleren. Ja. Alsof een kunstenaar, als hij een beeld heeft geplaatst in de stad, zelf langs moet rijden of dat bronzen beeld er nog staat. Zo'n zo gevoel krijg ik dan. Ja, goedemorgen. U spreekt met Toebos. Mag ik de heer Zwijnenburg, alsjeblieft? Dank u. In de bespreking. Monique Toebos. En ik, heb, uh, ik ben in bezit van een uh, zender hier. Tenminste, die moet ik beheren. En uh, ik doe dus even uh, mijn jaarlijks onderhoud en blijkt dat hij uit de lucht is. Hij is nu uit de lucht, ja, dus ik wil weten wat er aan de hand is. Ja, dank u wel. OWC bellen. Houden wij u niet op, meneer? Nee, maar doen? ik mag u hier niet hier in de laten. Oh, maar, nee, dat dacht ik al. daar had ik even bij. Dan wij namelijk in die toren, natuurlijk. het. Maak je een reportage over een engelzender die het niet doet? Ja. Dat is wel een goede zender. Ja. Oh ja je kan ook engelen ook. hebben we rust nodig, toch? Ja. Kijk, het mooie is als je, uh, als je onderweg bent, uh, soms rij ik wel eens in het buitenland... en dan hoor ik ineens de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is afgesloten vanwege kruiend ijs. Dat vind ik altijd zo prachtig, dan denk ik, nou hebben die engelen een beetje rust. Hè? Kunnen ze een beetje rustig aandoen. Geen auto's, niks uh, om in de gaten te houden. Hoe ben je op maar... het idee gekomen? Ja, het is ook niet zozeer een idee, het, is meer, uh, het volgt uit een opdracht... En die opdracht is um, door de professor dokter van de Leeuwstichting aan mij gegeven om een schuilplaats te ontwerpen. Nou, een schuilplaats uh, denkt de meeste mensen toch nog uh, aan, aan een gebouwtje. En um, die professor dokter van de Leefstichting is een stichting die op christelijke grondslag is uh, gebaseerd. Dus die wilde eigenlijk weer opnieuw dat de mensen een ruimte zouden kunnen vinden waarbij ze... Uh, zich zouden kunnen bezinnen op, uh, op uh, het leven van alle dag. Nou, dan kan je heel veel dingen bedenken. En een van de dingen die, waar ik aan dacht was dat als, als er één plaats is... waar mensen vandaag de dag een beetje rustig tot zichzelf kunnen komen... is het wel in de auto. Dus tussen werk en familie thuis, hè, de, de chaos van de familie thuis... en de chaos van het werk, is die mooie rechte weg bijna een verademing. Dus ik dacht, nou, ik verzorg eigenlijk alleen nog maar de muziek bij dit denken, dat pijnzen, overpijnzen in in de auto. En uh, dat werkt althans. Tot nu toe werkte het. Dus ik heb uh, gedacht aan een soort van Engelse muziek. Nou heeft iedereen daar wel een idee over hoe Engelse muziek zou moeten klinken. Niemand heeft Heel natuurlijk mooi. deze muziek in zijn hoofd, want het is mooi. Het is niet mooi. Het is het is weer barstige muziek. Ik heb meer mensen gehoord die het raar vonden als die het mooi vonden. Ja, ja, nee, dat vind ik helemaal niet erg. Want, dat is de bedoeling? Nee, ja, ik heb nooit bedoelingen met het werk. Ik hoop alleen maar dat het iets, iets veroorzaakt, maar dat is alleen maar hopen. Ik ga er niet van uit. Ik wil als iemand het meteen uitzet, dan is dat bijzonder jammer. En er zijn ook mensen die hebben die, die bellen me echt op: van die hadden bijna een paranormale ervaring: van, je rijdt over die dijk, uh, mist, uh, laag, laagvliegende uh, meeuwen. En dan dat geluid erbij, dat gaf bijna een soort van, van surrealistisch beeld. Dus er zijn een heleboel verschillende manieren van ervaren van deze zender. Of van dit werk. Zoals ieder werk in de openbare ruimte. De een vindt het niks en de ander vindt het prachtig. Maar heb je zelf iets met engelen of was het alleen van Christelijke Stichting, Schouwplaats, Is engelen? Nou, ik, vind, kijk, ik ben katholiek opgevoed. Dus ik ben opgevoed met uh, engelen, met gouden... Glans en met duivels, zwarte afbeeldingen. En op een of andere manier heeft mij dat toch altijd uh, bijzonder gegrepen. Hè? Als je een, een boek moest lezen, en aan de ene kant was het allemaal goud, en aan de andere kant was het zwart. En dan die witte engelen daarin ik vond ik het altijd fascinerend. Ook angstaanjagend natuurlijk van Jezus, je zal toch op een dag meegevoerd worden door deze engelenschaar... Dus ik vind het wel prettig dat ik hier in ieder geval vast op de grond... nou ja, die dijk zou je ook niet echt als een heel vast iets kunnen ervaren... maar dat je toch op deze manier een reis kunt maken. Onder uh, luid en jubelend engelenzang. En zijn je engelen alleen geluidsengelen of kan je ze ook zien? Um, nou, kijk, met een beetje fantasie kan je ze wel zien. Ik, bedoel, ik, had, ik had de eerste keer toen ik hier naar de dijk reed... ik was dus echt op zoek naar een leeg landschap had ik bijna niet van, je nou, het kan bijna niet. Je rijdt vanaf Enkhuizen naar Lelystad en je ziet aan beide kanten water. Je hebt even iets het gevoel alsof je over het water rijdt. Het dat is, dat is echt een fascinerende ervaring. Ik dacht nou Als ze ergens moeten klinken, is het hier wel. Dus, eh, wat was de vraag ook weer Ik raak ineens zo weer geboeid door dit prachtige verzen. Nee, die engelen, die, die, ik, ik kreeg toen wel zo'n zo beeld van dat je, dat je de koepel... ...van de hemel, als je, als je daar ooit een beeld van zou kunnen hebben... ...dan kan je hem hier wel echt ervaren. Die blauwe lucht of, of die prachtige grijze lucht. Het, het, je ervaart het werkelijk als een gebied, een gebied wat je binnenrijdt. Wat is het dan mooier als je daar ook nog eens prachtige muziek bij zou kunnen horen. Nou, dat is een beetje het, het idee wat erachter zat. Pure ervaring van schoonheid. Goeiedag. Ja, het de Vries. Van ik de los aangenomen? Hallo, Dank je wel. Kijk eens over. Uh... Nee, ja, ja wel. Het dan. nou, eerste wat we kunnen bekijken, ik kan eventjes naar de auto stappen die ik hiervoor sta, even horen of ik uh, zelf ook niks hoor. Uh, weet toevallig welke frequentie? die zijn. 98? Nou. Echt? Hè? Laten we even kijken of mijn radio misschien uh, meer zegt. Kijk, mijn radio is gestolen, dus ik heb een oud ding. Daar hoor ik niks op. Maar... Nee, dan houdt het snel op. Ik is in ieder eerst het begin dat 4 dozens is, dat is echt op het aal. We zijn hier toevallig aanwezig voor andere werkzaamheden, dus dat komt in dat geval gunstig uit. Ja. Van een topantenaar te horen. 890. Ah, oh, loop door, dus we zijn automatisch in grot. Dat is niet voor mij verhangen om te horen. Ik denk eerder dat het wel ligt voor IJsselmeerziekenhuizen, voor zover ze opreffen. Van... IJsselmeerziekenhuizen. <lacht> Een grote dag, welkom in de hardlijn. In de Trintelhaven ligt een groot schip, geschilderd in de oer-Hollandse kleuren rood, wit en blauw. Bovenop het dek staat een reusachtige zendmast. Die wordt benut om de hits van Radio Veronica de middengolf op te slingeren. Aan boord waakt Martin Verdoorn. En ook hem lukt het niet om met behulp van zijn radio engelengezang gezang uit de lucht te plukken. Ik oh, hoor dat we toch te weinig. Erg Is wel signaal, hij staat wel aan. Maar... Geen geluid. Ik hoor nou helemaal niks. Ja, dat had ik gisteren ook. Zou die, zal die, zal die uh, geveild zijn? Nou, een... Nee, dit is radio ja. <lacht> want Het is ook een computer waarschijnlijk, die uh, staat te draaien. Ik denk dat die allemaal... Uh helemaal uitstaat. Ja. Nou, geen Engelse zang. Nee. En de ringstaartmakis die. zo vind uh, ik gewoon zelf beter klinken. Dit vind ik beter klinken. Als als de andere Ja. Hier ja, ja. ja, word, word, uh, word ik hier word ik wel rustig van. Ja. Dat wees van de van de achter. Ja. Het ja, is echt zonde. Nee, dat is nee, echt, echt zonde. Zonder wat geld. Ja. Maar de, want dat... Ik heb echt de bewondering van alle kunstenaars en zo. Maar, maar dan hoor je Engelengesang. Of... Ja. Ja. ja. Luister jij vroeger naar Veronica? Uh, ja, toch wel. Als kind? Maar, ja, als kind ook. Maar niet, uh, gewoon niet als van, goh, dat moet, dat moet ik horen, dat is Veronica. Ik luisterde toen vrij breed hoor. Ik, uh, Radio 3 had ik toen ook al uh, langzaamaan een beetje aanstaan eigenlijk. Toen het allemaal net een beetje begon. Uh, Felix Meurs, ik heb het allemaal wel een beetje gevolgd eigenlijk. Maar echt in de in het popgenre. Had je ooit verwacht op schip Veronica te eindigen? Of te eindigen, je leeft nog, je ziet er gezond uit. Maar... Ja, nee, ik, uh, het is eigenlijk een pure toevalstreffer geweest. Uh, ik werkte in de tijd dat de boot kant-en-klaar gemaakt werd uh, voor, uh, voor radio-uitzendingen. Werkte ik voor het, uh, het commerciële radiostation Holland FM. Hè, wat dus uh, langzamerhand overgenomen is door Veronica. En ja, omdat ik op die boot zat, ben ik maar gewoon met de boot mee verhuisd. Uh, en als Veronica straks op mijn fm frequentie zal eindigen, dan zal deze boot weer uh, voor een ander radioschon geschikt gemaakt worden. En dan zal ik wederom meeverhuizen. Want ik voel me meer bootman als Veronica-man. Uh, maar wat doe je hier aan boord, hoor? Uh, ja, het, het, het, ik heb denk ik het een beetje het breedste, de breedste functieopschrijving van heel Nederland. Op de ene dag zit je te vergaderen op, op directieniveau om uh, je organisatie dus te leiden. Want dat is dus mijn eerste taak. Uh, zorgen dat er op 12.04 een, uh, een hitradio of signaal blijft. En aan de tweede kant uh, de, de, alles wat er omheen hangt. Dus uh, de... de de stroomvoorziening, alles moet je creëren, maken en onderhouden. En dat betekent dat je de ene dag de wc's aan het schoonmaken bent voor bezoekers... en de andere dag zit je weer te vergaderen. Het is, in dat scala, daartussen eigenlijk alles. Maar hier ligt dus een schip en die krijgt het signaal van Veronica. Ja. En hoe, maar hoe gaat het precies? Nou, het is eigenlijk uh, vergelijkbaar met uh, wat een kabelmaatschappij doet... Een kabelmaatschappij die pakt gewoon van een satelliet een, een radiosignaal op. In dit geval Radio Veronica. Uh, die zetten dat normaal weg op alle kabelnetten in, in een bepaalde woonplaats. In plaats van dat wij het op een kabelnet wegzetten... zetten wij het weg op een sterke middengolfzender... die dan het signaal maakt gewoon in de vrije eter op middengolf op de 1224. Dus Veronica maakt dit in Hilversum. Die zendt het hier naartoe uit en jij gooit het de lucht. Ja, ik, uh, wat, wat vroeger eigenlijk met banden gebeurde... toen werden de programma's ook in Hilversum gemaakt. En vervolgens met, uh, met, met tonnen naar een boot gebracht waar ze uitgezonden werden. De tijd van de banden ligt gelukkig ver achter ons. Het is nu gewoon rechtstreeks naar de satelliet. En we kunnen het hier live weer uit de lucht opplukken En zodoende gelijk weer doorzetten. Dat gaat nooit mis. Uh, ja, het is techniek. Dus de techniek kan misgaan. En we zijn hier natuurlijk heel gevoelig. Want we moeten hier de stroom zelf maken. Dus het is niet alleen dat je eventjes geen signaal hebt. Maar je moet ook zorgen dat je voldoende prik op je zender houdt. En dat, uh, dat geeft weer andere, andere onderhoudsnormen. Ja. Wat doe je als je geen signalen? hebt? Uh, heel veel bellen. Heel snel bellen, heel veel vloeken. Dat uh, zit er automatisch gelijk bij. En uh, gelukkig hebben wij hier, waar we nu staan, is een, uh, de oude studio zoals die vroeger op zee gebruikt is. En wij kunnen hier in alle tijden, we horen nu gewoon rechtstreeks de uitzending zoals die ja. nu binnenkomt. Mocht dat op een of andere manier helemaal wegvallen, is het gewoon een kwestie van naar die knop. Wij, het verschil is duidelijk: Italio Veronica. Nou, je hebt hier gewoon het programma klaar liggen. Dus. Wij hebben hier uh, sowieso 4 uur klaar liggen. En die vier uur, dat is eigenlijk voor, vooraf geproduceerd. Omdat je op het moment dat je dus een storing hebt... en dat je hier dus moet draaien... dan uh, moet je niet te veel in die studio hoeven te zijn. Want dan heb je het heel erg druk met andere dingen. En dan is het gewoon een kwestie van... Uh, je hebt beneden een gate lamp dat er op dat moment geen signaal is. En die moet gewoon weg. Het moet gewoon 24 uur blazen. Dus. Golft niet meer. Ik kan gewoon recht staan. En, en, en, want we liggen hier aan de dijk vast... Vind je het niet jammer als bootsman? Nou, ja, ik denk dat het een beetje een vertekend beeld is. Want uh, we hebben hier natuurlijk een mast aan van 60 meter. In een vrij open vlakte. Het is nu windkracht 3. En kom even terug als je windkracht 13 hebt. Want we liggen natuurlijk op water. We liggen los. Uh, we liggen aan die kant wel verstevigd, Maar de boot ligt op vrij water. Dus uh, dan gaat hij flink tekeer. Dus het is... Uh, er zijn mensen eigenlijk een beetje zeeziek geweest. Die echt misselijk over de reling hebben gehangen. Terwijl we hier lagen. Want het is gewoon gek spoken. Zelfs het IJsselmeer. ja. Kan je een beetje rondleiden? Ja, natuurlijk. Zeker. Hoeveel mensen zaten hier in die piratendagen? In die piratendagen, eh, de piratendagen was het uh, over het algemeen... Uh, ja, toen hadden we de hoofdmotor nog draaien. Dus ook dat hij uh, zijn voortstuwing... Er uh, was een gemiddelde mannetje of negen aan boord. Dat uh, was een beetje het, uh, het gemiddelde. En... Heb je dat ook gedaan? Dat je aan zee... Nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ik heb er met veel genoegen naar geluisterd. Maar ik was niet zo'n uh, zo zeezoeker. En ik denk ook dat ik, als ik eventjes terugrekent... Ik was toen een jaar of veertien, dertien, veertien... Ik, zat er denk, ik had net een paar jaar oud moeten zijn. Had ik een paar jaar ouder toe geweest, had ik er zeker op gezeten. Dat is een ding wat, uh, wat zeker, ja, dat, uh, met heel veel zekerheid kan ik dat zeggen. Hey, maar dan zaten ze hier negen weken op dit schip. Ja, tussen drie en zes weken. Dat uh, moeten we een beetje globaal eens... Uh aanhouden, Want alles wat boven die zes weken was, dat was extra lang voor die jongens. En dan werd het echt een zagrijnige bedoeling over het algemeen. Maar dat was dan een sodom en waarschijnlijk? Ja, weet ik weet het niet. Uh, het was meer een... Uh, je, je was op elkaar aangewezen. En uh, ja, zeker de tijd dat de tender dus weer een dag niet kwam, dat hij weer een dag later was. En de dat hij dan ook weer niet kwam. Ja. De aanvoer van, uh, van de post, uh, wat heel belangrijk was voor de jongens. Het verse eten en uh, die check-in-sigaretten. Dan, uh, dan maar dat moest toch... allemaal stiekem, hè? want het, het was illegaal. Alles was illegaal, ja. En zeker toen op een gegeven moment die, uh, toen al die verdragen nog helemaal, uh, toen het allemaal een beetje link werd, zeker voor de Engelse kust, toen hadden ze echt zoiets van, uh, ja, dan was het echt uitkijken, was het ook voor de tenders wat ook illegaal was, want hier mocht geen zeeschepen bevoorraden. Dan, uh, dan was dat gewoon een, uh, een probleem, want dan moest het inderdaad, ja, het leek op smokkel uh, eigenlijk dat, uh, dat idee. En het ging natuurlijk niet alleen om een bootje van nou, er staat een doos op met, uh, met, een beetje, uh, met een beetje brood en een beetje, een beetje boter. Nee, het ging echt uh, met, met tonnen gasolie die aan boord gebracht moesten worden. En dat moest er even over gepompt worden. Dus het was allemaal, uh, uh, allemaal heel erg lastig, ja. Lopen we verder. Need idee wat er nou gebeurt als, als Veronica weggaat, zijn alweer nieuwe kandidaten? Want nou, die wilden ja, nog een zijn? Uh, Veronica gaat niet weg. Dat had uh, dat je vooropgesteld. Als nou een, een, een Amerikaanse evangelisatiestation hier komt, die de blijde boodschap van de opgestaande Heer Jezus Christus gaat verspreiden, blijf je dan ook? Uh, ja, vind ik leuk. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Ja, maakt niet uit. Of dat je gevoelde de koeken verkoopt op spekulaars. Het, uh, het verhaal moet hetzelfde klinken. En uh, had ik hier op klonk moeten lopen dat wij een rampenstamzender hadden geweest. Ik, uh, ja, hoor. Maakt niet uit. Ik, vind, het schip. Ja, ik hoor bij het schip en uh, ik vind, je, je luistert hier 24 uur per dag op dit moment Hit Radio Veronica. Ik vind het lekker klinken. Thuis luister ik het dan wat minder. Maar qua creativiteit klinkt het gewoon leuk. En die creativiteit die draag je ook uit naar verslaggevers of naar mensen die er, die er naar vragen, naar bezoekers. Ja. Want het, het is gewoon een goed product. Je hoeft geen rommel te verkopen. En op het moment dat hier uh, een evangelist uh, een zender gaat beginnen. Uh, goed, kom maar. Ondertussen in de lift van een hele hoge toren. Ja, ik ben hier echt stom toevallig, omdat dit programma wordt gemaakt. Zij zeggen van, ja. hé, hey, hij is niet te horen. Nee, nee, dat klopt ook wel. De zender doet keurig zijn best, ja. maar daar gaat niks meer in. Hè? Dus nee. blijft stil. Nou, dit is echt een heel geheimzinnige machinekamer. Alles raast. Kijk naar het weer vertrokken. Het is niet waar? Ja. Maar ik had er net inderdaad. Ik weet niet of dat op. Nee. Nee, Misschien die... heb ik het de aarde of zo. Nee, sorry. Ik heb net een kastje gezet en op de duur kwam die mededeling erin. Even kijken, kijk eens. Volgens mij zie ik hem hier weer bewegen. Oh, hij komt weer terug. Nou, zou dit nou toch weg tot waar zijn? Want ik zie hier ook weer iets ja. bewegen. Nee, hey, dat is bijzonder. En ja, net had ik, ik weet... nog een melding staan van. Ja, maar, hij is maar ik zie ook dat hij. Ik moet even kijken, want je kan ergens zien aan. Um, dat is hij, wel... hij slaat uit, hè? Ja, hij beweegt ietsje. Ja, ja kijk, komt, want daar ik zie zien. Hé, ja. ja. hey, dat is bijzonder. Dit zou hoogst interessant zijn. Ja. Ja. Ja. Ja. Um, maar nou kunnen wij hem weer ja. niet horen. Nee, maar als hier kijk, iets beweegt. Hij... Als hij ja. iets beweegt dan uh, kunt u er de hand voor in het dat, uh, dat er iets de lucht in gaat. Ik moet beneden luisteren. Ja. Ja. Uh, misschien even dat kijk. het toch verstandig is om eventjes met echt, contact ja. op te nemen. Misschien dat hij je zegt van ja, maar dan moet er toch dit of dat gebeuren. Want straks staat er misschien weer de ja, een probleem en dan zijn hem... wij niet. Ja, nee, dat is ook zo. Maar ik zit even te kijken wat hij pakt. Nou, um, zou ik van hieruit kunnen bellen? Of moet ik dan... Er staat dan, uh... hier een uh, toestel. Oh ja. Niet Hij doet het. het zijn niet alleen engelen die zich hier door het jagend werk begeven. Ook postduiven, bergeenden, aalscholvers, rotganzen en andere gevederde vrienden spoeden zich hier onder het hemelgeweld. Binnenkort kunnen zij, net als de automobilisten bij Checkpoint Charlie, genieten van de mogelijkheid hun reis te onderbreken voor een korte of een langere rustpauze. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan Han Abelman. Hij houdt zich bezig met het beschermen van de dijk, maar creëert het aanpassen wat vergse natuur. We zitten hier aan het water. Het ziet er prachtig uit. Het is mooi weer. Daar zag ik net drie aanscholvers vliegen. En een hoop ganzen ook, heb ik gezien. En naast me zit de heer Abelman. Wat doet u hier? Klopt, ik, uh, ik ben uitgenodigd om een gesprekje te houden over uh, dit plekje. En met name de, de houtribdijk. En, uh, en wat voor bijzonderheden daaraan uh, te zien zijn. Dit heet de Houtrupdijk? Ja, we noemen hem zo. In de wandeling heet hij ook wel eens uh, de dijk uh, Enkhuizen-Lelystad... en voor sommige mensen is het ook nog de Markenwaarddijk. Maar ik noem het maar de Houtrupdijk, dat is uh, een werktitel. Ja, en, maar uh, waar zijn volgt... zelf, zelfs mensen die hem ontkenden? Vertelt u dat? Door? Ja, er zijn mensen die hem ontkennen, want die willen de Markerwaard uh, niet hebben. Dus eigenlijk uh, een naam voor deze dijk vinden ze al te veel. Maar hij ligt er wel. Hij is fysiek aanwezig... Hij blijft en, er ook liggen. en hij blijft er ook liggen. En er loopt ook een belangrijke weg overheen. Wat, wat u doet aan de dijk? Heeft dat te maken met het feit dat u moet blijven liggen? Jazeker. Uh, kijk, die dijk was natuurlijk ooit bedoeld. Het woord ooit is zelfs al, uh, al kwalijk, maar dat is voor sommigen nog steeds bedoeld. Om uh, als, als dijk uh, te fungeren voor de Markerwaard. Uh, dat, dat zou helemaal ingepolderd worden. Dit zou dan, dan de, de, de oostelijke buitenrand worden van de Markenwaard. En dat betekent dat het gedeelte waar het meer nu tegenaan staat te klotsen, aan, aan de binnenkant zeg dan maar, dat dat gedeelte eigenlijk nooit is uh, ontworpen om langdurig water te keren of, of golfaanvallen te weerstaan. Dus de bekleding aan die kant die is ook daar niet op uh, gedimensioneerd, die is daar, daarvoor niet ontworpen. En dat betekent dat die uh, in de loop der tijd wel wat schade oploopt. Nou, en daar hebben we van alles mee te doen om, uh, om ervoor te zorgen dat die top maar blijft liggen. Ja. Is het al kritisch of kan hij nog wel eens nog... is het Nee, kritisch is het niet. Maar de, ja, de moment de dijkbekleding stuk gaat... en de uitspoeling ontstaat uh, ten gevolg van golfaanvallen... Ja, dan, gaat, dan kan het snel gaan. Ik uh, klinkt ook in... gruwelijk, golfaanvallen. Ja, ah. zo, zo noemen we dat in het jargon. Ja. Maar hij is al dus zo'n paar keer afgesloten geweest, de dijk. Ja, dat klopt. Uh, bijvoorbeeld bij uh, IJsgang, bij Kruiend Ijs gebeurt dat wel. En uiteraard bij Ongelukken. Dan, uh, als er iets ernstig aan de hand is en uh, je blijft het verkeer maar aanvoeren en je kunt dan de vluchtwegen niet meer, of, of de, uh, de, de vluchtstroken niet meer gebruiken, ja, dan sluit je hem af. Maar dat is me meer het geval dan tegenwoordig een ijsgang. Dat, ge dat gebeurt alleen bij strenge winters en bij bepaalde windrichtingen. Wat doet u om de dijk te redden of om leven te houden? Nou, wij uh, houden de, het dijklichaam in stand als Rijksvaderstaat. en uh, de dienst ging uh, IJsselmeer marken, meer marken, met name is belast met de uitvoering van het werk. Ik stel er bij geen in. dat is een, op dit moment een vakante functie. Heb je al gesolliciteerd? Nee, nee, ik heb een andere functie. <laughs> maar uh, wij uh, schouwen dus de dijkbekleding... om te controleren of alles op zijn plaats is blijven liggen... en uh, zo nodig herstellen we schade. Het aardige is dat in het begin van de jaren negentig... Uh, er op een andere manier tegen schadeherstel is aangekeken... dan, uh, dan traditioneel het geval was. Oh. En dat heeft te maken met uh, nieuw beleid. Nieuw... Klinkt dat klinkt hoopgevend. Dat is ook leuk, want het is nieuw beleid. Dat gaat over uh, vooral het ontwikkelen van natuur in dit gebied. En het, en het scheppen van uh, voorwaarden waardoor uh, natuur zich uh, goed in plaats weet uh, te vestigen. En dat kan vooral door uh, uh, ja, leefomstandigheden te creëren voor uh, vogels en vissen. En aan deze dijk hebben we dat gecombineerd door uh, de waterkerende functie... te combineren met uh, de natuurontwikkeling. En door het maken van vooroevers aan, uh, aan de binnenkant, aan de westkant van de dijk... hebben we ondieptes gecreëerd waardoor golfaanvallen worden gebroken. Dus de, de oude bekleding veel minder te verduren krijgt. En je creëert daarmee ook een stukje land waar uh, een plas situatie ontstaat... waar dus vogels uh, en wa watervogels goed kunnen, uh, kunnen leven... En visjes kunnen vangen. Nou, je ziet dat al, al gebeuren. Het is een project wat, wat een aantal jaren loopt. En uh, ja, in fases zie je dat de natuur al uh, bezit neemt van de haar geboden ruimte. Het is merkwaardig. Want vroeger vocht de mens tegen de natuur om een, pla een plaatsje te, te kweken. Tegenwoordig, we maken volgens mij meer natuur dan dat er nog is. Uh, nou, dat laatste wil ik niet zeggen. Natuurontwikkeling. Het heet natuurontwikkeling. <laughs> we leven hier natuurlijk in een heel kunstmatig gebied. Ja. En... Uh, ja, vervelend een doorn in het oog... dat je daarmee ook de natuurfunctie van het gebied niet eh, maximaal uitnut. Het, eh, het ecologisch besef, als ik het zo mag noemen... dat is gegroeid, zeg maar in midden jaren tachtig, hè. En dat het allemaal niet zo door kon gaan... die moest die natuur toch ook de ruimte geven. Nou. Maar is dit dan serieuze natuur of is het een soort wegrestaurant voor eenden? Uh, <laughs> dat vind ik een mooie kreet, maar nee. Het is wel serieuze natuur, maar wel uh, bij een gelegenheid... Uh, op de kaart gezet. Het, is dus niet een, een, een lang, het heeft geen lange planmatige ontwikkeling doorgemaakt. Het vorige dienstginghoofd die heeft het initiatief genomen om nou waterkering en dijkversterking eens een keer op deze manier op te lossen. Ah, creatief. Dat was, was heel creatief. Uh, en hoe doet voor, u het? Hoe pakt u het aan? Vooral omdat hij uh, uh, het had gecombineerd met vaargeulonderhoud. onderhoud. En dat is ook een traditionele taak van de Rijkswaterstaat. En het slip wat daarbij vrijkomt, mis van gezonde kwaliteit kun je gebruiken als bouwstof. Nou, hij heeft het een en ander met elkaar gecombineerd. Dus uh, dijkbekleding, dijkversterking en natuurontwikkeling. Gecombineerd met vaargo onderhoud. Nou, en op die is manier... Het is ook nog voordelig om er natuur van te maken. Het op deze manier ook nog verdedig om er natuur van te maken. Nou, als je achter je rug daar schuin achter... Daar ligt... Uh... Ik krijg me even hoor. Ja. ja. Het is veel prettiger. Daar ligt de Veronica-boot. Ja. En daar zit iemand op die dat uh, moet bewaken en het uh, signaal opvangen. En die zegt van nou het gebeurt eigenlijk best vaak dat je dan s'nachts... dat mensen je spullen komen dumpen, troep. Soms hele platen asbest worden hier het water ingeschoven. Ja, dat, uh, dat heb ik ook al eens gehoord. En, uh, we hebben daar een, uh, bij onze dienst een, uh, een opsporingsonderdeel voor. Wat zich daarmee bezighoudt. Die zien natuurlijk lang niet alles. Maar uh, gaan er wel achteraan op het moment dat er zo'n melding komt. Maar daar dus zit uh, daar al... Ja, dat, dat, is een, dat is een moeilijk verhaal natuurlijk, ja. dat is altijd lastig. Uh, het is een groot gebied, we dekken dat natuurlijk nooit volledig. Uh, we vliegen veel, dat is de, de meest efficiënte methode om uh, ja, misbruik te voorkomen. Maar ja, meestal bij nacht en ontij, ja. bij mist uh, en dat soort omstandigheden dat de, worden... De, de, ja, gebeurt. Nou... Uiteraard maken we op het moment dat we het constateren daar een rapport van op en uh, vinden we een dader ook procesverbouw. Dus uh, dan wordt de vervolging wel ingesteld als er een verdachte is. Nee, traag een half hè. moet die half staan. Ja, dat een beetje harder. Wat ja, is dat nou? Wat is dat aan? Jullie hebben ook echt goede boksers, zeg. <laughs> Ik kan hier nog wat rijden. Ik ga het zeggen. <laughs> Ik zit toch gewoon in jullie auto. Nou. dat? Da. Da. Wat? Ik zeg, dat dan. Hoeveel? Hoe moet het uitzoeken? Hoe het Ik durf het niet te zeggen, Mathes. We eigenlijk niet. Het gaat heel snel rond of zo, of uh, hoe kan het dan? Moet eruit uitkomst gaat Davi en dan weer, uh, hoe gaat dat? Nou, het, is, het zijn engelen. Het zijn engelen. Dit zijn engelen, ja. En uh, hier in de zendtoren staat dus uh, een computer en die zendt dit uit. En leuk. als je op de dijk rijdt, mm -hmm. moet je maar eens opletten, dan staat er een bord: Engelen. 98.0 FM. Nou, ja. we even engelen, kijken. Angels. Zou ik u nou nog wat leukers vertellen? Ja? Dat is mijn stem. het jouw stem? Ja. Als maar door, gewoon als maar door. Het eh, zijn allemaal sampeltjes. Oh ja. <lacht> ik denk is dat een vriendje? <lacht> ja, het is echt heel raar hoor. Ja, hij hey, blijf, blijf uh, blijft gewoon non-stop door. blijft 24 uur per dag per uh... okay, nacht. nou. Hij ah, zat die... Uh... Die, die bracht je over het, uh... nou, de hele dijk. Je kan hem, uh, je kan hem uh, uh, over de hele dijk horen. Want die zender die staat hier, dus boven in die toren, daar kom ik net uit. Ja? Er staat een speciaal uh, gerichte zender op ja. de dijk. Dus dat je hem ook alleen maar op de dijk kunt horen. Ja. Zeg Goh. het voort. Ik zal het zeggen. Ja? ja? <laughs> Oké, okay. hey, dankjewel. Ja. Wat was er nou mis? Ik weet het niet. Het goede is dat die meneer die heeft het scherm heeft aangezet. Die krijgt een alert van uh, de tijd van het programma is voorbij. Iets van 900 zoveel uur. Uh, hij, vervolgens zit hij met uh, die muis een beetje te kijken van wat en hoe. Hij klikt er gelukkig niet op, want anders is dat misschien het hele programma weg. En ineens ziet hij dat het weer uitslaat. Dus dankzij uw programma zijn de engelen weer in de lucht. Nou, wat wil je nou nog meer? Wat vind je nou nog meer? Ik ben helemaal gelukkig. Ik vind het een geweldige actie. Ja, dankjewel. Hé, hey, tot ziens. Ja, dat moet ook. Kijk, weet je wat het erg is? Dat ze willen, die minister, die wil die, uh, die uh, Brand. Bandwreken. U hoorde een aflevering van De Plek uit 1997 met onder meer Monique Toebels. U luistert op Radio 1 naar Woord bij de VPRO en in dit uur hebben we gekozen voor een compilatie van de kunstenares Monique Toebels. Zij overleed november vorig jaar op 64-jarige leeftijd. Ze was ook nog van hele andere markten thuis, zo vertelt zij in een bijdrage van de NCRV getiteld Schuim en As, over haar eerste regie. Dat was in 1992 van de voorstelling Naast, die op het punt stond in première te gaan. Steven Peters vraagt Monique Toebos of ze het niet vreemd vindt... om na al die jaren dat ze zelf op het toneel heeft gestaan te regisseren. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het uh, veel leuker vind aan de zijlijn. En dat ik... Uh, je kan natuurlijk af en toe een aantal dingen voordoen... dus dan spring je ineens weer in het veld. Maar ik moet je zeggen dat die duck-out mij uh, behoorlijk bevalt... En uh, ik heb zelf echt, echt wat dat betreft steeds het achterste, uh, of het puntje van mijn tong laten zien. Het achterste van, ik weet niet wat anders. Ja, mijn achterste ook een keer laten zien. Als uh, was in een televisieprogramma kan ik me herinneren. Ja, inderdaad. En eigenlijk heb ik ja, daar heb ik een, een redelijke voldoening over. En dat hoeft niet nog eens een keer, het moet niet echt een soort uh, eeuwigdurend uh, verhaal blijven. Dat vind, vind ik eigenlijk niet interessant. Ik vind het het zelf optreden bedoel je dan? Ja, maar ja. ook op een gegeven moment heb je natuurlijk je mogelijkheden verkend. Binnen hmm. dat uh, gebied, binnen die geïmproviseerde muziek. Nou, op een gegeven moment hoor je de hele tijd dezelfde noten zingen. En denk je, nou, misschien moet ik eens iets anders gaan doen. Ja. Maar ook gewoon de behoefte om meer dingen te onderzoeken. En eigenlijk is dat de grote drijfveer natuurlijk. Ja. Dit, ik vond het helemaal geen Toe Bosch voorstelling. Ik had, iets, ik had me daar iets heel anders bij voorgesteld. Ja, dat kan ik me voorstellen. En dan uh, moet je misschien maar even in je hoofd houden... dat die toebos natuurlijk ook een beetje ouder wordt. Niet dat ze dan uh, bedaarder wordt. Maar als je 25 jaar lang ongelooflijk op de toppen van alles hebt gelopen... want dat was het wel. Het was heel gevaarlijk theater wat ik maakte met Michel Weiss en met andere mensen. En dan uh, die carré uitzending dan nog eens tot slot. Voor mij was het ook echt de slot. Dat was volgens mij uh, topsport... Uh, om dat daar toch maar te doen, zonder enige oh. ervaring. En dat is niet helemaal gelukt, maar ik vind dat er toch wel fantastische dingen in zaten. Ook naar het publiek toe, dus niet alleen voor mezelf. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik me teruggetrokken heb uit, uit die hele theaterwereld... en uit dat enorme extatische gedoe. En uh, hele andere dingen doe ik schrijf. Ik ben uh, al, al een tijd bezig om een uh, gedichtenbundel uh, eruit te toveren. Nou, dat neemt veel langer tijd in dan dat je hoopt. Maar goed, dat zijn de zaken die ik uh, nu belangrijker vind. Mm. Bijvoorbeeld, hoewel dat theater me dan toch trekt, maar dan op deze manier. Ja, dus, dus, dus wat je eigenlijk ook zegt, de toeborst van toen... dat is een andere als de toeborst die nu ja. tegenover mij zit. Ja, absoluut. Maar. De voorstelling Naast gaat over twee vrouwen... die in een vrijwel volledig isolement leven... en elkaar binnen hun eigen territorium gevangen houden... met de meest rigide regeltjes. De eieren in het keukenkastje zijn genummerd. De koekjestrommel moet precies op de diagonaal van het tafelkleedje staan... en ga zo maar door. Naast wordt gespeeld door de zusjes Ingrid en Monique Kuipers. Zou Monique Toebis dit nu zelf hebben kunnen spelen... Ik weet niet of ik het nu zelf, als ik zelf weer zou moeten acteren, zo zou kunnen. Want dat moet je ook wel kunnen. Ja. Om zo uh, gestileerd en uh, naar binnen ingetogen uh, iets uit te dragen. Ja. Het is ook allemaal heel klein, hè? Dat is echt heel erg op de millimeter, ja. valt me op. En ja, die mimiek is dan eigenlijk nog het grootste wat ze hebben, die gezichten. Ja. Nou, eigenlijk vind ik dat dus het, het alleraardigste eraan... Dat het, dat het theater is op de vierkante millimeter. En ik nee. moest daarbij heb ik iedere keer een beetje voor ogen... wat ik ooit heb gezien van Bob Wilson uh, en Lucinda Childs. I was sitting on my patio. This guy arrived. I thought I was hallucinating. Dat, dat, was, je, dat je die hele titel uit je vond? Ja, omdat ik hem zo uh, fantastisch vond. Ja. Um, dat was zo prachtig theater en zo minimaal... dat je daar viel je dan wel bij in slaap. Want ik weet wel dat het stuk twee keer op één avond werd gespeeld. Eerst door Lucinda en daarna door Bob Wilson of, of omgekeerd. En dat de tweede keer had ik het eigenlijk wel gezien. Maar ik vond het heel prettig dat daar iemand minimale bewegingjes zat te maken... en dat je af en toe even je ogen opendeed. En... Nou, ik... Eigenlijk hou ik daar heel erg van, blijkt dus nu. Ja. In tegenstelling tot wat je altijd van mij gewend bent. ja. Ja, ja, dus je zit je niet enorm te verbijten op de tribune als je zit te regisseren? Nee, nou, ik, ik heb wel eens van... Jongens, uh, nou, gooi er maar een bom in. Ja. Maar dat bommetje blijkt ontzettend klein te zijn. Een, een bom van een speldenknopje. Ja. Nou, dat vind ik ook heel aardig. Dat het ook niet altijd maar theater is wat, uh, wat uh, explodeert. Mm -hmm. Dus ik denk dat het meer zo iets... Het lijkt wel alsof ze het allemaal onder controle hebben. Maar... Ik denk wel dat dat, uh, dat dat ook prettig is als je ernaar kijkt. Dat je bijna iets hebt van, nou gelukkig, uh, ze weten wel wat ze aan het doen zijn. Ja, juist door dat spelen op de millimeter, maar het heeft ook heel veel in als een tragiek. Hè? Dus de, de, de neurotische gedrag van de beide dames heeft enorm veel humor. Ja. Ja. Ja, nou gelukkig zit er uh, wat humor in. Want maar komt die vandaan? Komt hij van jou? Komt hij van hun? Nee hoor, die, die, samen die hebben ze... samen bedacht. Zij, uh, nee, maar dat, als je die dames ziet, dan moet je toch al eigenlijk lachen. Ja. Dat is, dat is wel zo. Dat is het openingsbeeld. Beeld, ja. ja, dat is heel, uh, heel wonderbaarlijk. Nou uh, gaat die humor er natuurlijk vrij snel van af. Gaan weg het stuk. Hoewel die altijd onder wil wel blijft zitten. Ik vind het dus af en toe echt uh, behoorlijk geestig. Ja, juist, juist omdat ze van die rare dwanghandelingen hebben en, en idiote regeltjes natuurlijk. Dat, uh... Ja, heerlijk. Maar voor mij kan het eigenlijk wat dat betreft niet ver genoeg gaan. Dat je ook wil, Hoe vaak heb je niet zelf dat je de kamer uitloopt? Je gaat iets doen en je komt met een volkomen ander ding terug. Je weet helemaal niet meer wat je überhaupt ging doen. Je moet die hele weg weer terug afleggen. Ja. En dan mag je nog blij zijn als je het nog eens een keer vindt. Een ja, de koffiemelk in je hand en de koffie in de koelkast. Ja, nou, erger nog. Tenminste, als ik mijzelf uh, zou bekijken en daar een stuk van zou maken... Dan... dan weet ik niet hoe het af zou lopen. Maar dan geloof ik dat ik met mezelf uh, op een gegeven moment niet meer thuis kom. Dan heb ik een, een, een, een weliswaar oud artikel. Het is uit 1978 in een muziekkrant Oor. Dat, dat is heel lang geleden, weet je dat? Ja, maar ik wou er toch even heel vals uh, uit citeren. <laughs> Er staat hier in het uh, citaat uit het artikel... Mijn ideeën houden namelijk nooit lang stand. Ik verwerp ze erg gauw. Lijkt me heel lastig als je regisseert. Nou, dat is misschien wel het enige probleem, ja. En um, ik denk dat dat, dat dat misschien voor sommige mensen onverdraaglijk zou zijn... om met zo'n regisseur te werken. En ik denk dat het in dit geval uh, heel vruchtbaar is. Dat... Onvertraaglijk, omdat je voortdurend andere opdrachten ja. geeft. Voortdurend de ja. opdrachten verandert. Dat is... ja. ik denk zelfs dat... Uh, jij hebt het gisteren gezien. Ik denk dat het vanavond weer een andere voorstelling ja. is. En eigenlijk vind ik dat ook wel prettig. Want er is natuurlijk niks zo erg als... Uh, acteurs die op een gegeven moment uh, alles hebben uitgevonden... en dat dan vervolgens nog eens dertig keer moeten afdraaien. Ja. Nog een citaatje uit het artikel in de muziekkrant OOR. 1978. Je zegt daarin... Ik lach nooit... Om andere mensen kan ik zelden lachen en om vrouwen helemaal niet. Daar zitten soms zulke trutten bij. En nu werk je op een moment uitsluitend <laughs> met vrouwen. Mm -hmm. En je maakt een voorstelling die me dunkt. toch ja, vol humor zit. Ja. Nou, dus Zij zijn dan een van de weinige vrouwen... anders zou ik er natuurlijk al überhaupt niet mee werken... die, uh, die in zich iets hebben zitten wat ik dan bij andere vrouwen mis. Die moeten dat echt oppompen. En deze hoeven eigenlijk maar te gaan zitten. En dan voel je al dat er iets mis is. Of dat het broeit. Ja. Daarom vind ik het interessant om met deze vrouw te werken. Maar ik zie ook wel veel uh, acteurs en actrices... Die, die het gewoon niet hebben, maar die geestig spelen. Die maar, dat spelen. Die dat en niet, niet zijn, spelen, ja. ja. Dat is, uh, dan, dan heet het wel dat ze een goed uh, acteur zijn. Maar bij mij gaan dan altijd de tenen krommen. Ja, maar heb je nu een soort herkenning ook bij hun? Behalve dan een affiniteit met hun uh, uitstraling? Ja, ja, Ik voel natuurlijk ook het spelplezier. Ik voel ook de pijn. Want mm -hmm. ik denk dat acteren gedeeltelijk ook heel veel pijn leiden is. Ja. Want het moet allemaal binnen dat uur moet alles gebeuren... wat je in dit geval al twee jaar geleden van plan was. Ja. Nou, dat is nogal een zware taak. En ja. rust toch op maar twee mensen met al die minimale beweging. Dus iedere beweging let heel nauw. Maar ik vind dat ze er glansrijk uit tevoorschijn komen uit deze strijd. Ja, ik vind, ik vind het vaak heel erg tuttig ja. als je een, een vrouw die leuk is. Ja, maar je ziet jezelf dus ook nog niet bij een uh, repertoiregezelschap... als regisseur geëngageerd worden en dan nee, maar, nee. maakt niet uit wat voor productie doen. Nou, ik, ik, zou, ik weet niet eigenlijk of ik... Ik denk dat ik veel eerder nog uh, de richting van de dans uit zou willen gaan... als ik, als ik nog een regie zou doen. Uh, dan dat ik echt heel erg expliciet theater zou willen realiseren. Ja. En van waarom die dans? Want ik vind het opvallend dat je dat zegt... omdat je in deze productie natuurlijk ook al heel erg dicht... in ieder geval, je zit, staat ver van het toneel af, ja. het gesproken woord. Ja. Hè? Het is heel mimisch. Daar... Nou, ik vind dat een aantal mensen dat in Nederland zo goed doen... bijvoorbeeld Discordia, daar vind ik dat het gesproken woord letterlijk bijna doordat ze alleen al de woorden uitspreken leeft... zonder dat ze daar nou heel toneelmatig bij moeten doen... Mm. dat ik iets heb van, nou, dat doet iemand al heel goed... maar hoe kan je nou in de dans... Uh, ja, de dans die wij spreken toch verhalend is... die toch minimaal blijft... Daar, daar, eigenlijk ben ik daar een beetje uh, op zoek naar... Ja. om daar iets voor te, voor te maken. Ook weer die, die kaalslag. Absoluut kaalslag, ja. ja. Heerlijk. Heerlijke kaalslag, dat zei Monique Toebels in als in 1992. Het was een bijdrage van de NCRV en Steven Peters was in gesprek met haar. Deze bijzondere actrice, beeldend kunstenares, zangeres en performer Monique Toebels werd geboren in 1948. Zij overleed in november vorig jaar op 64-jarige leeftijd. Dit is Radio 1. U bent de gast bij het programma Woord bij de VPRO. En wilt u vragen uh, of wilt u opmerkingen aan ons kwijt... dan uh, kunt u ons bereiken via het mailadres woord.vpiro.nl. Dus woord.vpiro.nl. Of u schrijft naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. En wilt u iets opnieuw beluisteren... dan kunt u dat doen via onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. En op diezelfde pagina kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan ontvangt u die wekelijks en dan weet u wat u zoal te wachten staat in deze nachtelijke uren. We ronden dit uur af en daarna is het tijd voor het laatste uur. Na een kort journaal. En daarin krijgt u radio uit het verleden die met de toekomst te maken heeft. Nou ja, wat stelt dat voor? In 1983 had de VPRO een themamaand getiteld... en dan nu de toekomst, waarin onder andere Radio 2013 werd gemaakt. Speciaal voor de jongere zender Hilversum 3. Dus blijf er even bij, want dat is echt de moeite waard. Tot zo. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws het laatste uurwoord.